الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله إن شاء الله <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإمان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن شاء الله لك حلقه دون لك ايمان بوست إن شاء الله Allah subhanahu wa ta'ala zegt in al baqarah Allah subhanahu wa ta'ala zicht in surat al En zich niet over die die sterven fi sabyli dat zij dood zijn, maar zij zijn levend en jullie beseffen dit niet. En in Surah Ali Imran zegt Allah subhanahu wa ta'ala: "Hets zijn niet degenen die in de weg van Allah zijn gedood, dood, maar levend bij hun Heer, zij worden En denk niet dat degene die zijn gestorven in de weg dood zijn, maar zij zijn levend bij hun Heer en zij krijgen van zijn gunsten. En subhanahu wa ta'alim, Sheikh Abdullah Azzam, rahimahullah, in zijn jihad in Afghanistan heeft hij een boek geschreven. ...en die hij noemde Ayatul Rahman fi Jihad al Afghan. De tekenen van de Rahman in de Jihad van de Ja, yani in de Afghaanse Jihad. En wat waren die tekenen? Ter informatie voor degenen die interesse hebben... Uh, ...het boek is ondertekend door yani de grootste geleerden van Bilad al-Harmayn. Waaronder zelfs de payniën en Sheikh Ibn Obaz, rahimahumdallah... ...zij hebben het boek ondertekend en ze hebben die gelezen en ze hebben goedgekeurd. Yani, niet dat dat er veel aan toe doet, dat we hun tizkiën nodig hebben of zo van het boek, maar ik heb gewoon ter informatie hebt. En wat was Shaykh Abdullah Azam beschrijven, hoe zij de karamet zagen? Want wij weten dat Allah aan zijn dienaar een karamet kan geven. En de geleerden van het zeggen over de karamet: dat de karamet kunnen voorkomen bij de ulema bij de muklisien. Bij mensen die goedvrezend zijn, bij geleerden, bij mujahideen. Bij mensen die Allah subhanahu wa ta'ala, bij Allah Bij de dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala en de bondgenoten van Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Allah subhanahu wa ta'ala hen karamaat geven. En dat is ook gebeurd in de tijd van de sahaba radiyallahu anhum. Waaronder Khalid ibn Walid radiyallahu anhum heeft een van de grootste karamaat gekregen. Toen hij in dialoog was met een van de Romeinse leiders. Met een van de Romeinse leiders en die, die Romeinse leider zei tegen hem, zei tegen hem, als jullie echt waarachtig zijn, en als jullie echt geloven in Allah en in de Koran. Hier is, hier is gif. En hij toonde hem gif in vorm van, een, van, van, van, van, uh, in vorm van een vloeistof. Hij zei tegen hem, hier is gif en drink die dan. Waarom Khalid ibn walid en hij door Sahaba, radiaanhu? Khalid walid nam de vloeistof en dronk die onmiddellijk op. Zelf Sahaba stond er niet eens op Khalid ibn walid Wat doet Khalid? Hij drinkt. Hij is in bismillah en in het is in het is in het en subhanAllah Khalid ibn al-Walid heeft volledig geen enkele consequentie gehad van dit gif. Terwijl hij puur gif heeft gedronken. En dit is een karama van Allah subhanahu wa ta'ala, de mujahideen en de sadiqeen. En natuurlijk, als we spreken over de mujahideen, staat Khalid ibn al-Walid op de allerhoogste plaats in de lijst. En de dag van vandaag hebben we ook karamahat. De dag van vandaag hebben we ook kalamaten. En een van deze kalamaten. is in deze tijd voorgekomen. En subhanallah zijn de mensen akkoord of niet akkoord met het feit dat er jihad in Afghanistan is. Maar dit is alles behalve een normale zaak. En yani het incident waarover inshallah ik vandaag ga spreken. En ...dat is een rapport van het Rode Kruis. Een rapport, een rapport van het Rode Kruis, maar het Rode Kruis is geen derier van ons. Zoals wij weten, aangezien zij far zijn. Zelfs bepaalde websites en kranten van moslims hebben hierover gesproken. Waaronder bijvoorbeeld een misrayoon.com en een muslim.com en alle en verschillende andere websites, die hebben gerapporteerd over deze kwestie. Het Rode Kruis was bezig met een onderzoek in Afghanistan, nu en zij vonden in de Mazar-Sharif-provincie in Afghanistan zij hebben iets raars ontdekt. Zij vonden in een slagveld lijken van Mujahideen en van Kofar. Wat zij hebben geconstateerd is dat de lijken van de Mujahideen normaal zijn. Zij ruiken goed, zij zijn niet in staat van ontvinding, zij zien er goed uit, ondanks de wolken, en zij zijn nog warm. Terwijl de andere lichamen van de vijanden, die lagen daar te rotten, met een enorme stank, in staat van ontbinding. Natuurlijk, deze koffer, zoals wij hem kennen, zij kennen geen karamet. Zij kennen niet de, de, de, de rahma van Allah, subhanahu wa en de, de, de nasr van Allah, subhanahu wa en de Qudra al de wil van Allah, subhanahu wa en de, de, wat dat Allah subhanahu wa kan realiseren. Dus wat hebben zij gezegd? Zij hebben gezegd dat het waarschijnlijk te maken heeft met de temperatuur. En zij hebben wetenschappers gebracht die zeiden dat het waarschijnlijk te maken met de voeding. De voeding die taliban eten uh, maakt een bepaalde chemische stof die ervoor zorgt dat de lichamen beh blijven behouden en dat zij niet ontbinden. Ajiep. Het probleem is dat er ook lijken lagen van Afghaanse mortadien. De soldaten van Karzai, de mortadien, die lagen er ook. Pure Afghanen, die eten identiek hetzelfde als taliban. Zelfs waarschijnlijk zij eten beter dan taliban. Zoals Sheikh Hussam heeft overgeleverd, is dat zij in de slag van Talabora bijvoorbeeld, dat zij dagenlang water en brood hebben gegeten. Dat er geen eten was. En dat de Mujahideen zo verzwakt waren dat zij dachten dat dat het einde was van de Mujahideen. Of van Sheikh Hussam en degenen die met hem waren. Voor degenen die zich herinneren de video van Sheikh Hussam in oktober 2001, toen hij legerkleden had en een berg achter hem, en zijn kalashnik of naast hem, inshallah. Puur informatief heb ik de video bekeken waarom duidelijkheid is. Uh, Sheikh Hussama was er heel vermoeid uit, heel bleek uit. Uh, duidelijk te zien dat, dat de man heel wat te verduren had. Koud, honger, uh, yani heel zware omstandigheden. Dus je kan niet zeggen van de Mujahideen, zij zitten, mashaAllah. En ze zitten, mashallah, relaxed en zij eten van de, mashallah, alle soorten vruchten, exotische vruchten, waardoor dat zij een zware vitamine hebben ingenomen om hun lichamen te kunnen behouden. Dus het heeft niets te maken met wetenschap. En dat heeft zelfs het Rode Kruis, zelfs het Rode Kruis en de wetenschappers van het Rode Kruis stonden versteld. Ondanks dat zij excuses waren aan het zoeken, uh, voeding, ik weet niet wat temperatuur, er is volledig geen enkele verklaring buiten dat dat een karama is van Allah, subhanahu wa ta'ala. En toen dachten wij terug aan de woorden van Ousted Yasser. Fakallahu Hij is teruggearresteerd. Fekallahu assala. Wat heb beteho? alamahu alayh. Ousted Yasser die 37 jaar aan een stuk, 39 jaar aan een stuk jihad heeft gedaan. Inshallah. 39 jaar jihad visabilillah. Hij is een universiteit van jihad op zichzelf. En hij vertelde, toch in een van zijn video's, over de karamaat van de mujahideen. Wat dat hij heeft gezien met zijn eigen ogen, dat hij onder de mujahideen. En hij sprak, onder andere, over een van de leiders van, van taliban. Al-Mullah Abdul al Rahimahullah, shuhada mm. Hij zei in een interview, ik daag de wereld uit om zijn lichaam te komen bekijken. Hij daagde de wereld uit, hij zei kom onze doden bekijken. En hij refereerde dan naar Mullah Abdel -Manna. Hij zei: Ik daag de wereld uit, kom onze Mullah bekijken hoe hij eruit ziet. Hij was gedood. En weken en dagen later lag zijn lichaam er nog perfect bij. Warm bloed, normale kleur, niet in staat van ontbinding. Alsof de man ligt te slapen en niet dood is. En we kennen allemaal de beelden van, van Emir Ghatab: hoe hij glimlachte. Terwijl hij dood is. Alsof hij lag te slapen op een normale, vreedzaam manier. Baitullah Mes'ud. Rahimahullah rahmatul wasi'a. En heel wat beelden van mujahideen. Voor degenen die bekend zijn met de video's van de mujahideen. En waaronder ik denk heel veel hier. Maar uh, wanneer wij kijken naar de beelden van de mujahideen, Een man is gestorven in een slagveld, gebombardeerd... ...door, een, door ik weet niet wat voor, voor wapens... ...en hij ligt, hij ligt daar... ه اللي ملخّص أو بالنّرمال مانير عجيب عجيب صراحةً إن إيرفند العلماء الربانين. في العراق المجاهدين الربانيين العلماء الرّبانيين هسرقوا كفر عراق وفرديز كرامات إن عراق هذا والله إن هذا سبيرت بالله سبحانه وتعالى هذا والله و أعيننا نرى أنّ هؤلاء الأشخاص الذين يُدعون أنّهم مسيحيون، هؤلاء الأشخاص الذين يُدعون أنّهم مسيحيون، ...aten van de lichamen van de Amerikaanse soldaten, terwijl de Amerikaanse soldaten op de grond lagen. En rond hun lagen ook mujahideen. In een slagveld. In Bagdad. En de honden gingen voorbij de lichamen van de mujahideen en aten van de lichamen van de kuffaren. Ajib. Karame van Allah subhanahu wa ta'ala. En Ajib, kijk deze mensen tegen wie dat zij willen vechten. Zij proberen te strijden tegen mensen die Allah subhanahu wa ta'ala met hun heeft. Surah al-Baqarah, de ayat over de ta'awud, wat zegt Allah Allah wa Allah is de bondgenoot van de die gelooft. Allah wa liyul Allah zegt toch Allah is de bondgenoot van de gelovigen. Hij haalt hen van het duisternis, duisternis naar het licht. En de en dat de paroot de, de is de bondgenoot van de ongelovigen. Hij haalt hen van het licht naar de duisternis. Allahu akbar. En dit zijn echt duidelijke, dit zijn duidelijke betekenen van Allah subhanahu wa ta'ala. En inshallah, er is een heel goed boek over, van de mujahideen in Tsjetjenië... ...over de broeders in Bosnië en Tsjetjenië die zijn gestorven, rahimahumullah. En ...de karamaten die ze hebben gehad... ...buiten natuurlijk het boek van Shaykh Abdullah Azam. ...en ik denk dat Inshallah de nasihah leest die boek Inshallah... ...een heel, heel interessant boek, Inshallah, voor... ...Iman te doen stijgen om te zien wat dat deze mensen meemaken. Hoe deze mensen de ayat van Allah subhanahu wa ta'ala voor hen zien. Er wordt overgeleverd... ...door de mujahideen... ...dat in uh, uh, Nangarhar provincie in Afghanistan... ...dat er op een dag een slagveld was, dat er een slagveld was onder de mujahideen en de Kofar. En er was een, er was een incident, na, na een hele nacht vechten, een hele dag strijden, dag en nacht vechten... ...waren er verschillende, sl verschillende slachtoffers gevallen. Onder de mujahideen en onder de Kofar. Het probleem is dat beide kampen zichzelf hebben teruggetrokken. Ja, en nee, nog hebben de kofar hun lijken genomen en nog hebben de mujahideen hun broeders genomen om te begraven. Iedereen bleef daar liggen. Ja, nee, alle lijken bleven liggen. De overlevering van de mujahideen zegt, de dag daarna, toen zij aankwamen... Eén dag, kwam, 24 uur nog niet. De dag daarna, toen de mujahideen kwamen om hun broeders mee te nemen... ...zij vonden de lichamen van de tegenstanders, van de kofar duister... ...in staat van ontbinding, en een enorme stank komt uit die lichaam. Terwijl hun broeders, de mujahideen, verlicht waren en een prachtige, een prachtige reuk hadden... ...en zij waren alsof dat zij net waren gestorven. En sommige mujahideen, het bloed stroomde nog uit hun. Haji bin mujahideen. Haji. Rahman ibn Abu Bakr, anhu, na de dood van zijn vader... ...na de dood van zijn vader en nadat zijn vader werd begraven... Hebben zij, was, er een groot, ...was er een storm in Medina. Waardoor dat het graf is... Dat, ...waardoor dat, dat door het zand... ...we weten allemaal dat dat een woestijngebied is... ...het zand is een beetje eh, nee, verplaatst... ...en een deel van, het, van, van de, de, de, het been... ...of de been van Abu Bakr anhu... ...is naar buiten gekomen. Ja, is zichtbaar uit het graf. En de zoon van Abu Bakr anhu zweert bij Allah... ...hij zei, Wallahi, ik zeg de been van mijn vader... Alsof hij net gestorven was. Dezelfde kleur. Niet in staat van ontbinding of een rare eruit. Subhanallah al Abu Bakr as-siddiq. Dus zelfs Sahaba hebben deze zaken meegemaakt. Allahu Akbar. Zien jullie hoe Sahaba Karamat krijgen En hoe de Sahaba van deze tijd karamheid krijgen? Want wallahi ladhi la rabbasi waad. sahaba. Of volgelingen van Sahaba zei zijn de dag van vandaag... ...dan zijn het die mannen die, die strijden voor de dien van Allah subhanahu wa ta'ala... ...en voor de eer van onze Ummah hoog te houden. Want ja, we moeten ons realiseren dat Allah subhanahu wa ta'ala deze mensen deze karamaat geeft. Waarom? Omdat zij de lievelingen van Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Omdat zij de bondgenoten zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Haasje. El sheikh al Husseinan, hafidhaullah, hij vertelt in een van de video's... ...dat hij op een dag omsingeld was door het Amerikaanse leger, in een dorp. Hij was omsingeld. Hij wou zijn wapen pakken om te beginnen strijden tegen hen. Want zo zijn Mujahideen, in tegenstelling tot kuffar... ...wanneer zij omsingeld zijn of wanneer dat zij gevangen zijn. MashaAllah, zij stralen mannelijkheid uit. Allereerste, en subhanallah, zelfs de Amerikanen zijn op de hoogte van dit probleem, dit fenomeen... En daarom bestellen zij massaal pampers voor de Amerikaanse soldaat. Als hij in de handen valt van de Mujahideen, het allereerste dat hij doet is. Ontlasting. En misschien uh... door druk. Daar houden we dat zijn hun helden, GI Joe's. Zij şu... noemen hun Navy Seals en Marines en noem hen hoe je wil. Maar de beste Amerikaanse soldaat. En pampers zoals Osama, En ik ben zeker dat mijn zoon Oussamer van de, de ...meer man is dan die Amerikaanse soldaten. Hij. Khalid al hussein zegt hij nam zijn wapen... ...hij wou niet beginnen schieten. Het wapen is geblokkeerd. Jullie weten, Mujahideen, hebben niet speciale wapens? Ja, niet. Knip een plakje weer, ik neem een wapen hier, een beetje daar ...een oud wapen van de Russen, en zo werken zij. Met krippenplakwerk. De mujahideen in Palestina bijvoorbeeld. De raketten die ze afvuren, die raketten die heel de wereld terroriseren... ...en Israël spendeert miljarden aan defensie. Voor, wat, voor welke raketten? Voor pijpleidingen. En die pijpleidingen, zij ze, ze nemen die en zij ze, ze werken er een beetje aan... ...en dat is een raket voor hen. Die de velden van Allah terroriseert. Inshaallah mogen Allah een regen van pijpleidingen op hen laten nemen. Khalid al Hussein, hij zegt, zijn wapen was geblokkeerd, Muskeelen. Amerikanen omzingen hem. En hij Wat gebeurde er? En Sheikh Khalid al Hussein, hij was vast in die dag. Want hij vroeg altijd Allah, subhanahu wa ta'ala, om hem de shahada te geven, terwijl hij vast. Kijk, subhanallah, de taqwa van deze mensen. Wallahi, de mujahideen. Ondanks dat ze khawarijs en takfiris en terroristen worden genoemd en ik weet niet wat Kofar en muurafikken over hen zeggen. Wallahi, zij ze zijn de meest goedvrezende mensen op aarde. Zij zijn de beste mensen op aarde. Zij zijn de meest, yani, subhanallah, genadevolle mensen. De mensen van imam, taqwa, van hoge waarde en normen van akhlaq. Ja, gewoon word, wallahi, wat wij zouden kunnen vertellen over hen is nog niet genoeg om deze mensen te beschrijven. Kijk wat hij vraagt, ja, Ibad Allah. Hij is tijd op jihad. Hij vraagt Allah om de jihad te krijgen vast akbar. Door. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal de jihad geven terwijl we vasten? Amen. Op de, front, de frontlinie. Confronterend en niet vluchtend. Amen. Dus Khalid al-Hisaynan zegt: ja. op plotseling op plot kreeg hij slaap. Ja. En hij viel in slaap. Ata, ata. Hij viel in slaap terwijl hij helemaal niet moe was of zo. En viel hij in slaap. Ajib. Toen hij wakker werd, toen hij terug wakker werd, hadden de Amerikanen zich al lang teruggetrokken. Ajib. Heeft dat iets te maken met het dien van Allah? het Tawbah. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Wanneer hij spreekt over gezondheid en dat Sahaba het moeilijk hadden en niet meer zeker waren van hun stuk, wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Zumma anzallahu sakinatahu ala rasooli. Wa op de Allah subhanahu wa taala heeft zijn sekina, zijn rust, zijn rust en zijn uh, tranquilliteit, zijn rust en zijn vrede neergedaald op zijn boodschapper in de gelovigen. En de gelovigen in deze ayah, van ons volgens uh, uh, Ibn Jarir Tabari, rahimahullah... dat de gelovigen ongeveer 80 waren van, van de Muhajirun van Mecca. Dat zij de gelovigen waren die met de Profeet Zesum zijn blijven staan. Dus Allah subhanahu wa ta'ala gaf hen de sakina. En bij ijma al-ilm, ah, consensus van de geleerden. Dat die sakina, dat dat die rust is. En die vrede, die harmonie dat de Mujahid beleeft. En dit is, wallahu a'lam, wat Sheikh Khalid al-Husaynaan heeft gekregen van zijn heer subhanahu wa ta'ala. de sakina, Je bent om singles. jouw wapen werkt niet. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen jou, treur niet, wees niet droevig, wees niet depressief. Ik ben met jou bij de Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala daniy surat al-Imran. En Allah subhanahu wa taala. En Allah subhanahu wa taala. En Allah subhanahu wa taala. En Allah subhanahu wa taala. En Allah subhanahu wa taala. ons die subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala. En Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ...om bij onze broeders te, te, te, te, te zijn. Inshallah. Zoals ik zei... Zoals ik zei... ...ayatul rahman... ...veel jihad in Kijk naar deze... In, lees dit boek. Het is een maasha Allah boek. Om te weten wat deze mensen meemaken... ...wat deze mensen voelen... ...en wat de status is van een jihad en de mujahideen. Want we moeten weten... ...die mujahideen... Degene die hem haat, of degene die hen slecht spreekt, of degene die iets in zijn hart voelt tegen hem, kan enkel een keiver of een munafiq zijn. Onmogelijk. Ja, en hier is geen ander tefsir voor. Voor deze mensen, voor deze bondgenoten van Allah, het kan enkel dit zijn. Want moest het niet voor Allah, subhanahu wa taala zijn. En deze mensen, wallahi dan hadden deze kofar met ons gedaan wat jullie niet zouden kunnen voorstellen in jullie ergste nachtmerrie. Wallahi al En het zijn niet mijn hoor. Allah zegt dat. Als zij de overhand krijgen op jullie. al Als zij de overhand over jullie krijgen. Zij zullen niets aan jullie En Zij zullen alles doen. Is dit niet de realiteit van deze kuffer? Als het niet was voor deze moslims. Deze mujahideen. Deze abtal al-abrar al-achyaar. Als het niet was voor hen die had toeroepen tot deze koffer, ja. Dus mogen Allah subhanahu wa taala hen belonen. Amen. Voor hun werk. En mogen Allah subhanahu wa taala onze ogen verlichten. Met die, met, met, met, onze ogen verlichten. Met een plaats tussen onze broeders daar. Amen. En mogen Allah subhanahu wa taala onze broeders de overwinning geven. En onze broeders de autoriteit geven om de sharia van Allah subhanahu wa taala te implementeren. Zodat wij naar huis kunnen gaan. Want ons huis. Van iedere moslim, standaard, is de douwlen Islamie onder de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala met de vlak van la ilaha muhammad Rasulullah. wa ja. ta'ala. Dus mogen Allah subhanahu wa ja. ons voor, die, voor, de, voor ons dood, de eer geven om te leven onder de vlak van la ilaha muhammad Jij Ja ikhoan, wij willen sharia. Wij willen islam. Wij willen niets anders. Wij willen nog rijkdom. Wij gaan geen betoging organiseren voor rijkdommen. Nog voor werk, nog voor educatie, nog voor sociale woning of ik weet niet meer voor, voor, voor andere materiële zaken. Wij willen één ding. Wij willen La ilaha illallah Muhammad al Rasulullah dominerend in onze levens in het straatleven. B'Ibn Dat is ons doel en daarvoor zullen we gaan. B'Ibn واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف كيف في <تصفيق> الغاب هوانا كيف في الغاب هوانا